Het weer. In het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig. Morgenochtend begint de dag heel koud. Een flinke noordwestenwind veroorzaakt een zeer lage gevoelstemperatuur. In de middag is het vrij zonnig. Het wordt ongeveer min 3 graden. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 Nee, en, nee dat is da da daarom wil ik ook heel graag hier iets over zeggen uh, de, er zijn heel veel mensen die, die hebben het idee van als ik nu maar positief denk dan uh, gaat het goed en die kopen boeken over positivisme en, maar wat nou een kenmerk is van die, dat soort uh, invalshoeken is dat mensen zo'n heel hoog chakra uh, gehalte krijgen nee. het is alsof je uh, misschien wel niet met zoveel woorden maar alsof je jezelf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 Krishna Murti, misschien zegt veel luisteraars dat al wat. Een fantastische uh, ja, leraar uh, geweest, Indiaanse leraar.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 en je, je hebt een hele veel gedachtenkracht en, uh, en daar word ik dan wel het moe van. En ik denk, ja, weet je, ja. als ik dat denk, dan denk ik dat. Ja, dat kan en, me uh, voorstellen, ja. Ik bedoel, ja. ik ga er wel proberen om het er zes of acht van te maken. Ja. En, en, en dat vind ik vooral in die spirituele wereld wel eens lastig. Van, oh, dat ja, nee, ja, mag zoveel van, niet, zeg maar. sommige mensen die, die uh, dan heel erg zich dan heel erg spiritueel noemen en die dat soort dingen zeggen, uh, ja, daar denk ik ook van. van uh, uh, maar hoe, hoe zit dat dan? Weet je dan nog niet dat er een jin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 Nou, mensen hebben ze volgens mij uh, moeite mee dat wij in een uh, dualistische maatschappij, uh, maatschappij een dualistische wereld zitten. Het is altijd: het zijn ja. altijd twee polariteiten. Het je, kan het, zo. je kan het plus-min noemen, ja. noemen, je kan het goed-slecht noemen, je kan ja. het man-vrouw noemen, jong-oud, maar er zijn ja. deze aarde, ja, de kern van de aarde, van deze schepping, ja. is die polariteit en daar moeten we mee dealen. Ja. En er zijn te veel mensen, denk ik, op de aarde die veel polariteiten aan de ene kant helemaal wegdrukken ja. en alleen.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 Uh, t, nou, ik, ik ben niet zo graver, het, uh, is, je, je kan gaan uitspitten waar komt nu die negatieve gedachten allemaal vandaan. Mm -hmm. ik, ik denk veel meer nou het is zo en nu, ja. dus uh, ja, dan kan je er niks mee. Nee, maar is het altijd nodig om het waarom te begrijpen? Ja, vind ik wel, want dan, ja. als, als je weet waarom het is, dan kan je er ook iets mee doen. Ja.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 uh, als schoenen van hazeleer schiet je in een in een klacht, dus ik, ik roep ook vaak schoenen van hazeleer, andere schoenen kopen, uh, en. Uh...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 om te leren luisteren naar die roep. Want die, die ziel, laten we zo over zeggen, die ziel wil maar één ding. En dat is leven. En dan met een streepje erop, leven.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 nooit de stront in zakken. Die helpt, die helpt, die helpt. Help, help. ja? En dat is de leidraad. Dat is... Ja... Uh, yeah. uh.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 wat zal ik vragen, maar elke nou, keer komt voor het antwoord. Ik wil je, je vragen en... ja, even bewaard. Ja, ik wil net zeggen. Voor na het nieuws. gaan ja, nou wij even lekker uh, nieuws uh, luisteren, want muziek. En dan gaan we dan beginnen we straks met de, de vragen van Mario. Want ik, je begon ook te gek, hè, toen ze, ja, toen ze dit ja, zeggen. Dus ja. veel herkenning ook. Carmen, je hebt ook nog labiscife meegenomen. Van ja. Waar, uh, nou, dat sluit dat nou aan op, op, op wat ik nu zo, zo probeer te zeggen. Ja, van, van, word alsjeblieft vriendjes met jezelf En daar heb je echt hulp bij nodig Is dat something inside your strong Is eigenlijk de oh. deal. Oh, so In mooi. dit geval Ja, ja mooi. mooi, dankjewel ja. van ZFM via de kabel op 104.5 en de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Bij rellen na een voetbalwedstrijd in Egypte zijn tientallen mensen om leven gekomen. De staatstelevisie meldt zeker 73 doden, er zouden honderden gewonden zijn.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 Schoonmakers maken zich op voor meer acties nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De werkgevers zeggen een baanbrekend eindbod te hebben gedaan. NVV Bondgenoten noemt het bod belabberd en voelt zich na maanden van acties niet serieus genomen. NVV Bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen van collega's in het buitenland bij Nederlandse ambassade.